5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Overstappen energiemaatschappij ingewikkeld. 16 Kamerleden leggen geen eet of belofte af bij inhuldiging. En Fabian Cancellara, wint Parijs-Roubaix. <tied> Bijna 40% van de Nederlanders denkt erover om over te stappen naar een andere energiemaatschappij. Maar slechts een paar mensen doen het ook daadwerkelijk. Blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Volgens de ACM komt dat doordat mensen de informatie over het overstappen veel te onduidelijk vinden. Er zijn enorm veel verschillende producten waarbij bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt... tussen variabele en vaste prijzen en onbepaalde en bepaalde looptijden. Door over te stappen kan iemand gemiddeld 400 euro besparen... blijkt uit het onderzoek van de ACM. 16 Kamerleden leggen geen eet of belofte af... bij de inhuldiging op 30 april van koning Willem-Alexander... zei Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf in het tv-programma Buitenhof. Van negen leden uit de Eerste en Tweede Kamer was al bekend... dat ze niet de eet of af willen leggen. Op een vraag hoeveel dat er inmiddels zijn antwoordde de graaf 16. Wie het gaat, zei hij niet. Eerder maakten leden van de SP, de Partij voor de Dieren en GroenLinks bekend te weigeren. Het zou het hoogste aantal Kamerleden zijn dat weigert de eet of belofte af te leggen. Bij de inhuldiging van Beatrix waren er veertien afwezigen, van wie vijf om principiële redenen. MKB Nederland maakt zich grote zorgen om cyberaanvallen... zoals die op de banken van de afgelopen tijd. Voorzitter Biesheuvel zei in het tv-programma Jinek op zondag... dat hij bang is dat dit soort aanvallen grote schade veroorzaken. Volgens Biesheuvel is door de crisis de onzekerheid bij bedrijven al heel groot. Dit kun je er niet bij hebben, zei hij. Afgelopen week hebben meerdere banken last gehad van cyberaanval... Waarvan klanten niet konden, waardoor klanten niet konden internetbankieren. Woensdag kreeg ING te maken met een grote storing... die voor zover bekend niets met de cyberaanval te maken heeft. Door de storing kregen ING-klanten onder meer een verkeerd saldo te zien. Ronnie Brunswijk wil president van Suriname worden. De oud-rebellenleider doet in 2015 een gooi naar het presidentschap. De 52-jarige Brunswijk maakte zijn plannen bekend... tijdens een optreden van een rapper. onder meer dat hij alle armen in Suriname rijk wil maken... en had een tas met geld bij zich en gooide biljetten naar het publiek. Ronny Brunswijk was in de jaren 80 leider van een groep guerrillastrijders strijders die vocht tegen de toenmalige leider van het militaire bewind van Suriname... en de huidige president, Desi Boutersen. De Chinese president Xi heeft in een toespraak gezegd... dat hij geen enkel land de wereldvrede mag bedreigen...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 In het Gelderse Tolkamer is gistermiddag een grensrechter opgepakt... na een vechtpartij bij een amateurvoetbalwedstrijd. De man van 23 uit Velp zou twee jongens van 15 jaar hebben geslagen. De vechtpartij brak uit tijdens de wedstrijd tussen de twee amateurclubs. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was. Een vrouw van 47 uit het publiek heeft ook nog aangifte gedaan van mishandeling. Zij zegt dat ze door een andere toeschouwer is geslagen. Ruim 900.000 mensen hebben een museum bezocht tijdens het museumweekend. Dat is minder dan vorig jaar toen de musea ruim een miljoen bezoekers trokken. Thema van dit jaar was Doe een Museum. Bezoekers konden in veel musea actief aan de slag. Ruim 450 musea door het hele land deden mee. De bezoekers konden gratis of voor 1 euro naar binnen. De Zwitser Fabian Cancellara heeft voor de derde keer de wielerklassieker Parijs Roubaix gewonnen. Op de wielerbaan in Roubaix versloeg hij de Belg Sepp van Marken van de Nederlandse Blanco Ploeg in de sprint. De twee kwamen zo'n 10 kilometer voor de finish samen op kop te zitten. De Terpstra won de sprint van de achtervolgers en werd derde. In de eredivisie heeft FC Groningen een einde gemaakt aan de zegenreeks van SC Heerenveen. In de Euroborg werd het 3-1. In Nijmegen speelde NEC met 1-1 gelijk tegen AZ. En FC Utrecht won in eigen huis met 1-0 van ADO Den Haag. De wedstrijd tussen Ajax en Heraklas Almelo is om half vijf begonnen. Weer dan vrijwel overal volop zon, weinig wind. Morgen neemt die wind toe. Eerst schijnt nog wel de zon, maar later op de dag krijgen wolken de overhand. Het wordt 8 tot 11 graden. De dagen daarna regen. ANB Verkeersinformatie. De A7, de afsluitdijk richting Friesland... is dicht bij de Lorenzluizen bij Friesland. Dat heeft te maken met een technische storing aan de slagbomen. Er staat inmiddels een behoorlijke file achter. Maar de monteur is inmiddels wel onderweg. Op de A10 Zuid richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Er staat behoorlijk vast tussen Osdorp en het Amstel Business Park. Zeven kilometer file. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het beste via de A10 West en de A10 Noord. 40% korting, 50, 70, 75% korting. Ah, het is weer schapruimen bij Macro. Met onvoorstelbare kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. In zowel food als non-food. Zo doen ze dat bij Macro. Partner van Ondernemen Nederland. Ondernemen is topsport. En het spel lijkt continu te veranderen. Gelukkig kunnen ondernemers als het om mobiliteit gaat nu wel heel makkelijk scoren. Met Ximo. Kies net als FC Twente voor Ximo. De totaaloplossing voor tanken, parkeren, OV, de taxi en veel meer. Ximo, van vanaf volgend seizoen de nieuwe trotse hoofdsponsor van FC Twente. Ontdek het op xximo.nl Kom nu schapruimen bij Macro. Showdoos KitKat. 1 plus 1 gratis.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 We beginnen in de Amsterdam Arena, de koploper Ajax tegen Heracles en we verlieten Ragnar Niemeyer toen het 1-0 stond voor Ajax. Dat staat het ook. 7,5 minuut voor de pauze nog altijd even. dreiging van Ninos Goudier namens Heraklos dat verder niets heeft laten zien. Goudier ontsnapt bij Blind, maar maakt wel eerst opzichtig een overtreding. Dus het schotje daarna had al geen zin meer. Ajax heeft het gaspedaal losgelaten. Is ook vergeten waar het is om het nieuw, nieuw in te trappen. En dus is het als kijkspel de laatste minuten niet leuker geworden. Overigens Feyenovic nu op avontuur aan de rechterkant. Langs Blind, daar komt de gelijkmaker van Castellon Nee, hoe verzin je het? De wereld zit nog bij hem in de nek bij de eerste paal. Castellion speelde ooit met Ajax 2 één keer in de Amsterdam Arena krijgt de bal op een presenteerblaadje van Vijnovic. Blind is in slaap gesukkeld. De afgelopen minuten een lage voorzet. Daar is de doelman van Ajax. En die zit misvermeren. Hoekschop daar wachten we nu nog op. Lerin Duarte. Hij had hem erin mogen peren hoor. Castellion van heel dichtbij. Centimeterwerk. De corner is genomen. Ajax verdedigt uit. Maar ontsnapt wel aan de gelijkmaker. Thuis tegen Heracles. 1-0 voor de Amsterdammers. Lop van de tak bij het zwemmen. Zag eerst allemaal 50 meter finales. Maar inmiddels ook 100 meters hè? Ja, de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Het klapstuk van deze Swim Cup 2013. Want bijvoorbeeld twee Olympische kampioenen in het bad. Die van 2008, Britta Steffen. En die van 2012 natuurlijk. Ranomi, Kromovic-Jojo. verder ook Femke Heemskerk en Sarah Sjeuström. Een toppenzetting dus. En het was ook een hele mooie finale. Het waren de twee Nederlandse vrouwen die na 50 meter 1 en 2 lagen. Het voortouw namen in de race. Maar op die tweede baan kwam Sarah Sjeuström opzet. De Zweedse in een goede vorm gestoken hier in Eindhoven het hele weekend al. En uh, ze gingen erop en erover en Kromo Widjojo kwam er gewoon niet meer naast op die laatste meters. En dat zie je toch niet vaak. Maar Sjöström wint hier dus dit prestigeduel in een tijd van 53-66... Chromo Widjojo tweede in 53-83. Heemskerk derde in 54-02. Dat was overigens 100ste boven de WK-limiet. Maar goed, Heemskerk had zich al op twee afstanden gekwalificeerd voor Barcelona. De 50 meter vrij en de 200 meter vrij. Dus zou sowieso wel uh, worden ingeschreven. Op, ook op die 100 vrij, zeker met deze tijd. Want die mag er best zijn in uh, deze periode van het jaar. En uh, Britta Steffen, laat ik dat ook nog even zeggen, op de vierde plaats in 54-35. Cromowie Jojo wordt hier dus verslagen door Sjeustreum. Dat zal toch een klein beetje pijn doen. Al uh, zal Cromowij uh, Jojo. En ik denk ook over Veren straks zeggen: ja, die Sjeustreum, we kennen dat. Die poekt. Die piekt graag. Uh, piekt graag. Oh, te vroeg in het seizoen, of die vaak te vroeg in het seizoen, zo moet ik het zeggen. En uh, ja, je weet dan wat er gebeurt op die grote toernooien: hè. dan wint Sjöström meestal niets. En Chromo pakt pakte vorig seizoen twee keer Olympisch goud. Dus uh, dat, zal een beetje, dat zullen een beetje de bespiegelingen zijn, denk ik, achteraf. Maar goed, hij staat wel. Sjöström wint hem in 53-66. Keren wij weer terug naar Parijs-Roubaix. Iedereen verwachtte hem en hij won ook Fabian Cancellara. Hij won uiteindelijk in de velodrom de sprint voor Sep van Marken. En dat was een keurige derde plaats voor Nicky Terpstra. Sowieso veel Nederlanders voorin te vinden bij parijs roubaix Nicky Terpstra zou hij eigenlijk een beetje tevreden zijn over de klassieker van vandaag. Hij sprak na afloop met collega Steven Dalebout. Ja, hij stond net op het podium. Maar je gaf net een ander interview, Misschien je dat de kleine Terpster ook op het podium stond? Ja, mooi hè. Hij stond op de hoogste treden. Zeg, ja, hij wel. Met zijn armen in de lucht. Um, eerst eens even die laatste honderden meters in het stadion hier. Um, je wint de sprint, vertel hoe het gaat. Uh, nou, we waren vlak voor de baan met z'n drieën weggereden uit die groep van zes. <laughs> dat is ook niet meer veel. Uh, maar ik voelde me nog redelijk goed en uh, ik zat erachter. Dus ik zei: ja, het laatste stuk, ik ga niet meer rijden. Want ja, dat eh, ploegerspel, ploeg daar mag je nou wel een keer gebruik van maken. En uh, ik voelde me wel zeker, maar toen hij aan de overkant, toen ah, okay. kwam we een beetje naar de buitenkant, toen kwamen er ook weer andere renners de baan op. Dus toen moest ik even inhouden. Ik nou, dan ga ik gewoon onderdoor. Uh, op de baan uh, doe ik het ook wel eens. Dus, uh, met de zes heb ik dat genoeg geoefend. Dus laat ik er nou maar eens van profiteren. En uh, ja, dat ging perfect. En dan word je derde. Wat voor gevoel hoort daarbij? meer mensen met Ja, wel blij. Ik was natuurlijk uh, verleden, uh, verleden week in de ronde heel slecht. Terwijl ik een goede vorm had. Dus ik behaalde gewoon en ik had echt van In Roubaix moet gewoon laten zien dat ik nog kan fietsen. Heeft je dat ook onzeker gemaakt vorige week de Ronde van Vlaanderen? Uh, na de ronde meteen wel even, maar eigenlijk uh, de volgende dag heb ik uh, uh, niet gefietst. Lekker uh, met de kids naar de speeltuin geweest, even de batterij reset en toen ben ik goed getraind. trainen. Toen voelde ik me eigenlijk zo sterk dat ik uh, vol vertrouwen deze koers in ging. Ja, je rijdt natuurlijk ook daarvoor al een hele, hele finale, Cancelara rijdt daar ook in. Op een gegeven moment rijdt Cancelara naar die voorste groep toe, waar zit jij dan? Ja, op, op een andere fiets. <laughs> ik moest even fiets wisselen en toen ben je kanselaar op dat moment. Uh, dat was precies op dat moment? Ja, ik denk, kijk, ik zat natuurlijk de hele tijd op z'n wiel omdat uh, Stijn ervoor zat. Dus toen ik ging wisselen, was het voor hem een ideaal moment om natuurlijk naartoe te rijden. Daar uh, heb ik de achtervolging ingezet, uh, maar toen de kassijs er ook erop versnelde niet meer uit die groep. Ja, toen zat ik gewoon eigenlijk. Ja, ik had aan zijn wiel moeten zitten en dan zat ik niet. En toen ging hij zo snel. Ja, daar kon ik toen niet bij jou. Uh, maar ja, we zaten vier man, zaten we de twee bij, dus voor de ploeg was het super. Alleen ja, vallen die, uh, die twee mannen vallen in de finale, en dat is natuurlijk echt echt kloten voor ze, dus. Uh dan had ja, gelukkig... de dag voor de ploeg nog anders kunnen lopen bedoel ja natuurlijk tu met twee man op vier keer nog wat spelen maar uh, ja, voor mij is het natuurlijk super dat ik uiteindelijk nog derde word en, uh, en voor de ploeg ook uh. dat heb je okay. in feite dat moet ik ook nog daar aan te danken aan die twee man die eruit vallen ja twee Lullig ploeggenoten ik wel ja gelukkig uh, eigenlijk wel van Marke hoort u dadelijk. die fietswissel hoe belangrijk is dat geweest ik bedoel, hoe anders had de koers voor jou gelopen zonder die fietswissel ja... Nou, Mwa. Op zich uh, kon ik uh, vrij snel dat gat weer dicht rijden. Uh, dus ja, uh, misschien geeft het wel zo'n adrenaline in de kick dat, het, uh, dat ik daardoor weer van voren kwam. En dit, deze derde plek, wat voor kick geeft dat? Ja, heel mooi. Uh, ik zeg vooral na vorige week: uh, heb ik toch wel weer bewezen dat ik wel kan fietsen. En daar ben ik voor mezelf heel erg blij mee. Een podiumplek Ruben is gewoon super. Nikkie gaat dus derde. We gaan naar de Amsterdam Arena. Ajax op voorsprong, maar het is toch een linker voorsprong, Ragnar? Ja, daar is de 2-0 misschien wel van Eriksen. Schiet aan tegen de vuisten van Remco Pasveer, de Heracles keeper. Dat doet Eriksen in de 44 e minuut. Weer een teken van leven van Ajax. Hoera! Want hoe langer de wedstrijd duurt in de eerste helft, hoe matiger het spel van Ajax uh, wordt... Ajax laat zich uh, ja, wat aftroeven af en toe in de duels lijkt het wel te geloven met die krappe 1-0 voorsprong. Op het bord, de goal van Lasse Schöne na 13 minuten. Ajax begon zeer geconcentreerd, gefocust, scherp. Na een uh, kwartiertje kwam de klad er al een klein beetje in. En inmiddels is Ajax dus na de actie van Castellion een paar minuten geleden... ook zelfs ontsnapt aan de gelijkmaker. Balbezit op het middenveld. Uh, voor Koenders, Herakles met Paljic aan de linkerkant. Wordt aan de arm getrokken door Schöne... En dan kansrijd, zegt Ruud Bosse, toch niet anders dan een gele kaart geven. Scheun is het er niet mee eens. Nou, die begrijpt er helemaal niets van. Want van 200 meter afstand kun je zien dat hij op zich aan het shirt van zijn tegenstander hangt. En als je dan ook nog durft te protesteren, dan heb je een bord voor je hoofd. Ajax doet het kortom niet goed. Een Heracles krijgt een vrije trappenmeter of 20, 22 denk ik over de middenlijn. Oh, de bal moet zelfs nog iets achteruit. Nou, daar zwijnt Ajax dan weer. Fijn of fiets? Durft Heracles uh, nog wat? Want to you. Je hebt toch het gevoel als het elftal van Peter Bos iets meer lef aan de dag zou leggen. dat er misschien wel een keer een 1-1 in zit. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het aanvalspel van Herakles ook niet zoveel voorstelt. Fischer dan nog wel in de middencirkel. Vindt hij nog een keer een opening? Zit niet goed in de wedstrijd. Afvallende bal opgepakt door de Jong. Die heeft iets heel moois in gedachten. aan Fischer vorige week met die stift van afstand. Maar de uitvoering van Ajax aanvoerder zien de Jong is een stuk minder van een meter of twintig. opgepakt. Door pas weer die buik staat te keeper al twee zekere doelpunten. Want zo is het ook. Van onder meer Sigtorsson en Eriksen heeft weten te voorkomen. Maar hij moest in de eerste 45 minuten, terwijl het dus geblazen is voor de rust. wel één keer buigen voor Seunen. Maar hij zal het echt een stukje beter en uh, geconcentreerder moeten aanpakken in de tweede 45 minuten straks tegen Herakles. He said that we would thank him later Packets Achter een dikke hit voor Level 42, running in the family. Gaan we het hebben over Groningen tegen Herenveen. De zegenreeks van Herenveen is ten einde. Wat een heel fel en goed spelend Groningen. Ja, dat won vanmiddag gewoon met 3-1 dus uiteindelijk van Herenveen. Zegenreeks ten einde. Philip Koken praat erover met de man die de afgelopen vijf weken zijn ploeg alsmaar zag winnen. Trainer Marco van Basten. De zegenreeks van Herenveen is nu ten einde. Is de manier waarop dat gebeurde extra teleurstellend voor je? Nou, verliezen is natuurlijk altijd teleurstellend. Dus uh, de manier waarop... Ik ben blij dat we in ieder geval in de tweede helft nog uh, in de wedstrijd zijn gekomen. We hebben de aansluiting treffen gemaakt, 2-1. En toen zat er nog... Er was er nog hoop. En uh, ja, als je de eerste helft kijkt, dan, uh, dan was dat uh, teleurstellend. De eerste helft uh, werden we overklast door een uh, Groningen wat heel fanatiek speelde. En uh, bij ons gingen een hoop dingen niet goed. En uh, ja, dat werd afgestraft. Het begint met een eigen doelpunt van Raitala. Is dat verwijtbaar? Ah ja, dat, dat is niet handig natuurlijk, maar uh, <laughs> ja, verwijtbaar ja, Dat doet hij ook niet expres. Alleen uh, ja, de, de, de fout vooraf was meer al dat, uh, dat de bal binnendoor bij, bij PLA natuurlijk uh, niet mag gebeuren. En zo hadden we in de eerste helft een aantal van dat soort zaken wat, uh, wat niet goed ging. En dat had, had puur te maken met alertheid en concentratie. Zie je deze wedstrijd als een inzinking in een goede reeks? Nou ja, de tweede helft vind ik dat wij op zich uh, ja, goed hebben gespeeld. Hoor. Dus zaten we in de wedstrijd, kregen zij kansen, kregen wij kansen. Werd er in ieder geval uh, strijd geleverd en was het een wedstrijd. In de eerste helft uh, zijn, we, zijn we eigenlijk niet in een stu stuk voorgekomen. En dat was uiteindelijk ook het verschil wat we later niet he meer hebben kunnen repareren. We kunnen niet zeggen, wie met beide benen op de grond, hè? want dat was jou. Ja, nee, maar wij weten ook wel waar we staan hoor. We hebben in ieder geval... Uh, Qua ranglijst staan we en blijven we nog op de zevende plaats. Dat is in ieder geval het positieve van vandaag. En uh, kijk Groningen uit in de vorm die ze vandaag hadden. Dat, uh, dat is niet makkelijk om van te winnen. En uh, dat is ook wel gebleken. Ja, je lijkt een beetje laconiek gelaten. Van ja, het kan een keer gebeuren. Ja, natuurlijk. Kijk, uh... Wat ik al zei, het is, uh, het is heel, heel goed geweest dat wij de vijf hebben kunnen winnen. Tegen ook uh, goede tegenstanders. En, uh, goed, Groningen was uh, denk ik super gemotiveerd om, uh, om die, die reeks die wij hebben ge, gedaan, om die te onderbreken. Nou ja, dat soort tegenstand, daar moeten we ook van leren. En uh, dat was vandaag uh, heel duidelijk iets waar, waar we iets van, uh, van moeten leren. Dus. Marco van Basten verliest dus met Heerenveen met 3-1 in de Euroborg van FC Groningen. Gaan we weer naar de zwemcup in Eindhoven? Daar kwamen de rugspecialisten vandaag in actie op de 100 meter. Met belangen voor Sharon van Rouwendaal en Bastiaan Leijzen. Edwin Cornelissen maakt de balans op. En dan beginnen we bij de mannen wat betreft de rugslagspecialisten. Bastiaan Leijzen, uh, gisteren of uh, vrijdag al succesvol uh, op de 50-rug. Op de 100-rug, geen limiet. Uh, doet dat toch een beetje pijn? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik had uh, heel erg uh, gewild om gewoon uh, dat limiet niet in limiet te zwemmen. En dat lukt dan weer net niet en dan, daar baal ik dan wel van. Maar uh, ja, op zich het is wel een goede tijd voor nu. Uh, net boven de limiet, maar uh, ja, ik uh, ben enigszins al tevreden. Enigszins tevreden? Nou, je weet in ieder geval dat je naar Barcelona mag. En als je de 50 rug mag zwemmen, mag je dan ongetwijfeld ook de 100 doen, toch? Ja, daar kan ik nu niks over zeggen. Dat zou ik met uh, Jacco moeten bespreken. Jaco gaat erover. Ja, ik zou het wel heel graag willen zwemmen. Er zit 2-10 boven de limiet. Ja, ik zou het wel raar vinden als daar niet mag zwemmen, maar uiteindelijk ben ik niet degene die erover gaat. Heb je enig idee waar je dit hebt laten liggen dan vandaag? Nou ik mis, uh, de inhoud is goed, uh, de techniek is goed, onder is allemaal goed, alleen ik mis gewoon het laatste stukje waar ik voorheen zo sterk op was, dat mis ik nu nog. En uh, ja, dan moet gewoon fine tuning komen, met de coach nog gaan evalueren over dit toernooi. En dan uh, moet het gewoon volgende toernooi veel beter. Maar, ja, eigenlijk ging er niet zo heel veel fout. Nee, het is echt het laatste stukje naar de finish toe waar je nog net iets laat liggen. Ja, precies. Ja, dan moet ik gewoon veel meer kracht inzetten en ja, daar verzuurde ik nu, nu gewoon veel te snel. En uh, normaal heb ik dat niet. Daar waar je zegt dat het eigenlijk met de inhoud wel goed zit. Ja, nee, dat zeker. Ja, omdat we heel veel getraind hebben in de inhoud. Maar de snelheid, dus zo zit het allemaal in. alleen ik moet gewoon die fine-tuning krijgen in de race weer. En uh, ja, dat moet met de tijd komen. Ja, en dan een andere rugslagspecialist, maar dan bij de dames. Sharon van Rauwendaal, de 100 meter rugslag. Het was echt de, de laatste strohan, hè? Je hebt hem niet weten te pakken. Nee, nee, nee ja, de 100, dat was toch minder mijn ding dan de 200. Uh, vanochtend stort ik het einde, uh, aan het einde, de laatste 10 meter stort ik een beetje in. Maar ik dacht, als ik vanmiddag minder gretig wegga dat ik dat wel vast kan houden. Dat heb ik ook gedaan. Maar ja, het is totaal niet genoeg natuurlijk. Hoe sta je hier dan nu? En nu komt de klap wel een beetje aan, want nu weet je dat het toernooi voorbij is en je hebt geen kansen meer. Dus uh, ja, een beetje teleurgesteld, maar ik weet wel dat ik goed bezig ben geweest in de trainingen. Dat geeft wel vertrouwen, maar ik heb wat meer tijd nodig. Want het was tijdens het toernooi steeds weer even vooruitkijken, want dan kwam er nog een afstand en toch steeds weer de hoop, hè? Ja, inderdaad. Terwijl je eigenlijk wist dat je eerste afstand, die 200 rug, de beste kansen bood. Dus was het een beetje hoop tegen b weten in? Nee, ja, ik dacht, uh, ja, vrije slag was sowieso wel heel moeilijk om je te plaatsen. Maar ik had wel per jaar gezongen. Dat gaf wel vertrouwen. En ik dacht, nou ja, morgen gaan we gewoon een mooie honderd rug doen. En kijken wat ja, het beste wat ik in mezelf uh, eruit kan halen. Er je zei, de klap komt wel een beetje aan. Maar het was wel meer dan een beetje. Ik zei, een beetje hard, zei ik. Maar... Oh, een beetje hard, ja. Ja, nu komt het hard aan, zeg maar. En eerst was het, nou ja, we kijken wel hoe het weekend loopt. En nu is het weekend voorbij. Ja. Want uh, ja, Sheriff van Rouwendaal niet om een WK, dat is toch een beetje een raar idee, gezien jouw progressie de laatste jaren. Ja, ja want ik ben elk jaar mee geweest. En ja, dit jaar zou uh, dat dan niet zo zijn, ja. heb je dan enig zicht op waar het nou aan gelegen heeft? Je hebt wel blessures gehad natuurlijk, maar wat was het? Nou, na mijn wk medaille heb ik eigenlijk daarna niet meer echt goed gepresteerd. Ik denk dat ik op op zoek ben naar weer dat ritme zeg maar en het verdelen van mijn benen en ja dat ben ik gewoon op zoek in de race zelf en in december was ik er veel slechter aan toen want had ik wat blessures maar nu kom ik al wel weer terug maar ja ik heb wat tijd nodig Sharon van Rauwendaal en Bastiaan Lijssen rugslagspecialisten op de 100 meter in een reportage van Edwin Cornelissen Koop zondag Winkelstraatmuziek van Wouter Hamel met Girls in the City Gisteren nog bij Paul de Leeuw, maar vandaag heeft ze alweer een wedstrijdje gewonnen. Marianne Vos won in Norg op de mountainbike. Een wedstrijd op, uit de topcompetitie. De veelvoudig wereld- en olympisch kampioen kwam solo over de finish... en verstevigde en passant, daarmee de leiding in het algemeen consument. En dan een bericht van de Nelse handballers. Die hebben hun eerste zegen in de EK-kwalificatie binnen. De ploeg van bondscoach Joop Fiege knokte zich in Almere... langs de Oekraïne, 27-23. Dinsdag werd nog van de Oekraïners verloren. In juni speelt Oranje nog twee kwalificaties...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 In Afghanistan zijn elf kinderen en een vrouw omgekomen bij een luchtaanval van de NAVO, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Slachtoffers zouden zijn gedood toen hun huizen per ongeluk werden geraakt en instorten. De NAVO zegt de berichten te onderzoeken. President Karzai uitte onlangs forse kritiek op de militaire operaties van buitenlandse militairen in Afghanistan. In het bijzonder de acties waarbij burgerdoden vallen. Het aantal antisemitische incidenten is het afgelopen jaar met 30% gestegen. Staat in het rapport van de Universiteit van Tel Aviv en het Europees Joods Congres. Stijging komt na een daling van twee jaar. Afgelopen jaar waren er bijna 700 incidenten in 34 verschillende landen. Het dieptepunt was de schietpartij op een Joodse school in Frankrijk in maart vorig jaar. Waarbij een extremistische moslim vier mensen doodschoot. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Willemijn Aubert. We kunnen terugkijken op een prachtige voorjaarsdag... met vooral in het zuiden- en oosten temperaturen van 10 graden of nog wat hoger. Alleen aan zee bleef het kwik wat achter. Langs de westkust werd het krap 4 graden. Vannacht trekken er velde sluierbewolking over het land. Het blijft overal droog en de noordoostenwind is zwak tot matig van kracht. Op veel plaatsen vriest het licht en in het noordoosten kunnen er misbanken ontstaan. En morgen schijnt de zon ook, maar de bewolking wordt langzaam wat dikker. Het blijft wel droog, pas later op de dag kan het in het zuidoosten licht regenen. Het wordt 8 tot 10 graden bij een matige, aanzeekrachtige oostenwind. En na maandag gaat de wind draaien om dan halverwege de week uit het zuidwesten te komen. Daarmee neemt de wisselvalligheid flink toe, het wordt bewolkt en elke dag regent het wel wat. Maar de temperatuur blijft in een groot deel van ons land rond de 10 graden liggen en de nachtvorst is dan verdwenen. Ah, NB-verkeersinformatie. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland... staat file tussen de Brezandijk en de Lorensluizen 3 kilometer. Had te maken met een technisch mankement... aan de slagbomen bij de Lorensluizen Maar dat is inmiddels verholpen. Dus de file daar richting Friesland gaat snel oplossen. Dan bij Amsterdam op de A10 West naar Zaanstad... voor de Coentenel 2 kilometer. En op de A10 Zuid naar Amersfoort... tussen Oud-Zuid en het Amstel Business Park 5. Dat komt door een flink ongeluk. Drie van de vier rijstroken zijn dicht... Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via de A9. NOS, op NOS Radio, de Twee minuten over half zes begonnen in de arena de tweede helft van Ajax. Heracles, Rachel er Bijna twee minuten houdt nog altijd 1-0 voor Ajax. Dat ook de bal heeft ongewijzigd. De elftal in de tweede helft zien de Jong in de as van het veld. Slijding van Koenders. Overname Feyenoord. meter of 10 voor de middellijn. Castillion gaat lopen. Castillion is sneller dan Vermeer. En Vermeer komt uit zijn goal. En doet alsof hij geblesseerd is. Maar hij maakt een overtreding op Castillion En ontsnapt aan rood. Dat is mijn visie op deze zaak. Maar Bossen lijkt geneigd om het verhaal van Vermeer te geloven. Nou kan het best zijn... Dat hij geblesseerd raakt. Maar buiten het strafschopgebied raakt hij toch ook zeker. Castellion, die snel is. Castellion wil gewoon rechtdoor. De kortste weg richting de goal. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe wordt die onderuit gekegeld werkelijk door Vermeer. En als hier geen rood komt. Ja, dan heeft dat invloed op deze wedstrijd. Op de titelstrijd. Ah, dan komt hij toch. Rouge voor Vermeer. Het is wel treurig dat de doelman nu zelf op de grond ligt. Ik ben benieuwd hoe serieus dat is. Maar één ding weten we zeker. Een vrije trap zal er gaan komen voor de Heracles. Maar we weten ook dat volgende week in de topper in Eindhoven... Jasper Sillessen op goal zal staan. En niet kennend Vermeer. Gemeene overtreding gaat vol voor de benen van Castellion. Die inmiddels ook is opgestaan. Wat heet inmiddels. Het heeft even geduurd. Hij staat. Vermeer niet. Castellion loopt wel wat te hinken. Pinken en, uh... Ja, hij uh, lijkt dit uh, dan te overleven. Je kan beide benen breken als je zo'n doelman op je af ziet uh, stormen. En uh, Bossen heeft even de tijd genomen Waarschijnlijk om te overleggen met zijn assistenten. Opneemt een zekere 1-1. Want Castellion was sneller bij de bal. Maar die goede paas van, die was het. Feynovich had om Vermeer heen gekund en had de 1-1 kunnen maken. Dan doet Vermeer dit blijkbaar voor het helftal. Maar... Doet het wel op een gemene manier in mijn ogen. Ook hij is opgestaan. En leunt nu op de schouder van de, de verzorger van Ajax. Gaat naar de kant. Sillessen zal binnen de lijnen gaan komen in de Amsterdam Arena. De vraag is dan wie er af zal gaan bij Ajax. Dat moet een veldspeler zijn die gaat plaatsmaken. Nou was het spel van Ajax in de eerste helft al niet goed. Het tempo werd steeds lager. Het spel steeds minder overtuigend, dwingend. En dan ook nog tegen tien man. dan ziet de wereld de Ajax momenteel niet zo heel zonnig uit. Inmiddels is duidelijk dat de in Duarte de vrije trap zometeen gaat nemen. Ik zit even te kijken waar Sillessen dan blijft. Nou, die staat inmiddels aan de zijlijn. Ook de vierde man heeft zich daar gemeld. Het bord gaat de lucht in. Victor Fischer onzichtbaar vanmiddag maakt plaats. Aan de andere kant, als het er nog iemand is die met één actie in wedstrijd kan beslissen... dan is het Victor Fischer wel... Er is een speciale shirt vandaag van de Stichting Gehandicapten Sport. Egon heeft even plaatsgemaakt. Komt hij naar de kant toe. En ze binnen de lijn. En die moet zo meteen, meteen gaan optreden bij de vrije trap van Lerin Duarte. Als er gerechtigheid bestaat vanmiddag of sowieso. Dan moet deze vrije trap erin. Maar volgende week niet de doelman van het Nederlands zelf Ken het Vermeer onder de lat bij PSV. Maar tussen deze Jasper Sillissen... De man die steeds heeft mogen keepen in het nooit, Totdat het thuis met 3-0 misging een aantal weken geleden tegen AZ en Ajax eruit gekegeld werd. Toen. Vijnovic, hij ook vanaf de linkerkant, zou het dan met rechts moeten doen. En Duarte staat klaar voor de linker. De muur moet op 9 meter 15. Bossen zegt dat dat oké okay is, hoewel... In eerste instantie zegt hij dan, dan gaat hij toch even kijken. En dan moet de nu wel twee meter achteruit. Dan hebben de protesten van Iraklis dus zin. En zo zie je maar als Ajax in de eerste helft dek met zo min mogelijk inzet... een maximaal resultaat te halen, omdat het gisteren bij PSV ook lukte. Het dreigt mis te gaan. De vrije trap van Duarte gaat er bijna in. Maar Schillersen met een uitstekende eerste actie duikt naar de linkerkant van zijn doel. hoog de trap van Lerik Duarte. Hij haalt hem eruit. Ajax blijft op 1-0 staan. Maar is Vermeer dus kwijt en staat dus wel met zijn tienden. Boerderbal, het positie. Je was En die de Buitenlands voetbal. langs de lijn. In Engeland werd zojuist het duel tussen Tottenham Hotspur en Everton gespeeld. Het leverde geen winnaar op. In Londen werd het 2-2, maar we gaan nog meteen naar de Amsterdam Arena. Ragnar. Ze 0 voor Ajax. Hoe zien de wedstrijd nog geen minuut hervatten? Na het wegsturen van Vermeer die vrije trap die er bijna heen ging van Duarte. En extasi, extatische sfeer in Amsterdam. Want de bal wordt meegegeven door, uh, volgens mij is dat uh, de Jong of is dat Boerichter. De laatste richting, de rechterkant op de rand van het van Herakles Inzet, Sigtorsson onderkant plat. Dan juicht de Arena om maar de bal stuitert voor de doellijn. En dan mag de IJslander, die in de eerste helft een grote Liggen. Hij mag alsnog binnenschieten en zo staat Ajax op 2-0. Nog altijd met zijn tienen. maar na een kleine zeven minuten op de klok gevoetbald. Zeven minuten is er niet, maar een minuut of zeven in de tweede helft als hij Ajax op 2-0 zet. Voelt dat toch als een hele belangrijke stap richting de titel misschien wel. Hoewel volgende week Eindhoven natuurlijk ook nog wacht. Zichterson van Ajax met de 2-0. Nou, wat er allemaal daarvoor gebeurde, heeft u gehoord. Ja, en wij gaan het opnieuw proberen met Engeland. We zien wel hoe ver we komen. Want Tottenham Hotspur tegen Everton leverde dus geen winnaar op. Het werd in Londen 2-2. Tottenham staat derde in de Premier League. Everton is de nummer zes. En uh, Chelsea speelt op dit moment tegen Sunderland. Het staat daar 2-1. En uh, Chelsea uh, is juist aan de leiding gekomen door Ivanovic. Arsenal won gisteren al met 2-1 van West Bromwich Albion. En morgen staat de derby in Manchester op het programma. Koploper United speelt dan thuis tegen de nummer 2 Manchester City. En we gaan weer even kijken in de Amsterdam Arena, erachter. Ja, er is niet nog een keeper missen. Van Rijn komt in botsing bij een aanval van Heracles met doelman Jasper Sillissen. Koud in het veld, beweegt dus al zijn waarde, maar die ligt op de grond. En meteen toch wat spelers van Ajax als de klok op 53 minuten staat. Meteen wat spelers van Ajax die naar de zijkant aangeven. Dit is serieus. Sillessen richting de bal, er is wat dreiging van Paljic En dan loopt Van Rijn vol tegen zijn eigen keeper aan. Knaalt de nek denk ik van... Stillesse achterover en ligt hij op de grond Is hij inmiddels wel weer op de billen gaan zitten. En Sillesse staat. Ja, dat zou toch wat zijn als Ajax vanaf nu verder zou moeten met een veldspeler in de goal. Stillesse lijkt het te hebben overleefd. En gaat weer staan bij de lat, onder de lat van Ajax. Dat met 2-0 uit tegen Irakles. We zeiden het al, we kijken rustig hoe ver we komen voordat we weer naar de arena gaan. We zijn in Italië aanbeland, waar AC Milan er niet in slaagt om van Fiorentina te winnen. Het werd 2-2. Milan stond na een uur met 2-0 voor. Maar het werd dus uiteindelijk 2-2. Koploper Juventus won wel. Gisteren 2 en moeizaam van Pescara. Fucinic maakte de beide doelpunten. En Juve staat 12 punten voor op Napoli. Gat kan vanavond overigens weer 9 punten worden als Napoli tenminste wint van Genoa. En ook Inter speelt vanavond thuis. Als overigens geen enkele garantie meer voor punten. Ze spelen tegen Atalanta. Ja, dan het Duitsland. Daar was het de day after. Bayern München pakte gisteren de 23e titel in de historie van de club. Uiteraard Frankfurt werd met 1-0 verslagen. Bastian Zwijnsteiger was de matchwinner in het kampioensduel. Er zijn nog zes wedstrijden te spelen in de Bundesliga. En nog nooit eerder was de kampioen al in zo'n vroeg stadium bekend. Voor de andere ploegen rest dus niets anders dan uh, ereplaatsen en Champions League kwalificatie. Borussia Dortmund heeft de beste kaarten voor die tweede plek. Die plek heeft, uh, heeft de ploeg uh, sinds gisteren steviger in handen. Want Dortmund won zelf met 4-2 van Augsburg. En concurrent Bayer Leverkusen speelde met 1-1 gelijk tegen Wolfsburg. Bij Borussia Mönchengladbach was Luc de Jong belangrijk. Hij maakte de enige goal in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Greuter Fürth. Mönchengladbach staat zevende. Gaan we naar Spanje, waar Barcelona en Real Madrid er gisteren weer lustig op los scoren. De Koploper Barça won met 5-0 van Real Mallorca. Afwezigheid van Messi nam Fabrique, als dit keer drie treffers voor zijn rekening. Een mooie invalbeurt, en opmerkelijk natuurlijk was er ook voor een, die invalbeurt voor Erik Abidal. Hij kwam 20 minuten voor tijd in het veld. Abidal maakte na ruim een jaar aan chemotherapieën en een levertransplantatie zijn rentree. Real won dus ook met grote cijfers, 5-1 werd het tegen Levante. Gaan wij naar de Amsterdam Arena. Ajax tegen Herakles. De 10 van Ajax tegen 11 van Herakles. Maar wel met die 2-0 voorsprong. Ragnar. Ja, even een moment van onoplettendheid. Dat was het. Een hoge bal van uh, Boerichter Eigenlijk een beetje op goed geluk. Wat naar rechts gegeven. Sigtorsson eerst onderkant plat. En vervolgens binnen. Als uh, Herakles ja, even niet scherp is in de eigen defensie. Dat was de 2-0. En uh, inmiddels 10 minuten gespeeld in de tweede helft. De 56e minuut loopt Leer in Duarte met het uh, balbezit. En waar Herakles uh, dus Dacht, uh, terug te komen in de wedstrijd met zijn vrije trap, staat het opeens 2-0. En dan ben ik benieuwd over hoeveel veerkracht het elftal van uh, Peter Bos lijkt uh, te beschikken. Linkerkant van het veld, Dorda. Er wordt uh, doorgelopen door Paul Jitsch op de linkerflank, dat wordt uh, niet gezien. Gouderier helemaal aan de andere kant. De crosspaas komt uh, van Dorda, maar die bal wordt aan de rechterkant niet binnengehouden. En dus is daar uh, Deli blind voor Ajax. Meter meter of tien uit de hoekvlag vandaan om de corner, de, corner, de ingooi te verzorgen. En dat doet hij nu. De bal gaat richting Siegtersson. Het tussenstation is Boerrichter. Dan wordt Siegtersson in de rug gelopen. Dat gebeurt door, denk Te de Wierik. Nee, Rienstra. Even een vrije trap snel genomen door Ajax door Blind as van het veld. Beter of 10 voor zijn eigen Straks op gebied. Al de wereldopening naar de rechterkant. Maar Siem de Jong de bal toch ontvangt. Hoewel Dorda stoort, toch de Jong draait achteruit. Dorda nog altijd fel in de duel met de aanvoerder van Ajax. Bal gaat over de zijlijn. Ajax mag wel de ingooien gaan nemen met Eriksen. Eriks halverwege de Herakles zelf. De rechterkant van het veld. Boerrichter komt overgestoken. Wil de bal graag hebben. Maar dan gaat de bal over hem heen richting de Jong. Die Jong gaat eruit naar het duel met Corda. Publiek wil graag een vrije trap. Die komt er niet. En Gaudier op avontuur bijna aan de rechterkant van het veld. Herakles dreigt uit te breken. Maar de bal wordt met het, ja, de bovenarm de arm geraakt denk ik bij het meenemen door Gaudier... Assistent scheidsrechter steekt de vlag de lucht in. En dan is er een vrije trap voor Ajax. Bal even naar doelman Sillessen die weer een frisse indruk maakt. Lijkt naar die botsing met Van Rijn. Geen blijvende gevolgen te hebben overgehouden. En nu Koenders met een kopbal terug richting zijn eigen doelman Remco. Pas weer. zit toch wel met een probleem. Speelde thuis nog gelijk tegen Ajax. Maar inmiddels is het 2-0 na een klein kwartiertje voetballen. In Amsterdam in een heerlijk zonnetje. Voor althans een deel van het publiek. En niet op de westtribune. 2-0 Ajax Iraklis. Gaan we het hebben over het zwemmen. Finale waarnaar uitgekeken was bij de Swimcup. Ranomi Kroonwij Jojo op de 100 meter tegen de Zweedse Sarah Scheustreum. Kroonwij Jojo werd verslagen. En met een tijd van 53 seconden en 66 honderdsten bleef Sjöström de Olympisch kampioene voor. Martin Friesema spreekt met Ranomi. Komen jojo. Ranomi, dat is even winnen, een, een finale weer eens verliezen op die 100 vrijen. Hoe kan dit? Dat kan omdat ik zelf eh, blijkbaar niet eh, de dingen perfect doe. Um, ja, van tevoren wisten we dat het gewoon een heel goed veld was. Ja, WK-finale niveau... Um, maar goed, uh, Sjöström zwemt altijd hard uh, in Eindhoven. Ik op uh, andere belangrijke wedstrijden, maar toch wil ik wel hier graag, uh, had ik hier graag willen winnen. Je zei, dacht ik zoiets van, ik doe dingen niet goed. Heb je dat dan nu al scherp, wat dat geweest is in deze finale? Nee, ik denk, nou, kijk, de echte topvorm, dat, dat is er nog niet. Dat hoeft ook nog niet. Op de 50 ging het natuurlijk ook wel goed, maar mijn frequentie lag ook nog iets te lager dan, uh, dan zou kunnen. Dat is hier ook. Ik heb wel het gevoel dat mijn frequentie nog te laag ligt. Um, maar goed, ik heb alles gegeven, dus uh, het is niet dat ik uh, dit uh, met gemak svom of zo. Het moment dat je dan aantikt en dat je dan ziet, Frek, ik ben niet één. Wat gebeurt er dan met je? Uh, nou, met mij niet zoveel. Ik denk dat jullie daar meer van smullen. Auw, oh, uh, smullen? Uh, schrikken bijna. Nee, schrikken zeker niet. Uh, het hebben vaker meegemaakt met haar dat zij heel hard zwemt op dit soort wedstrijden. Ja, ja, het gaat erom wie erin... Uh, Uiteindelijk op de Spelen wint. En, uh, en de WK straks in Barcelona? Klopt. Dus um, nee, ik maak me geen zorgen. Maar het is wel jammer voor vandaag. Alle mensen in Nederland die zaten te kijken... die hadden natuurlijk wel iets anders willen zien. Maar um, nee, ik ga straks even analyse bekijken... kijken wat er uh, verbeterd kan worden. Um, kun je ook zeggen of stellen... dat het misschien op een bepaalde, op een bepaalde manier goed is... een soort van wake-up call? Nou ja, het houdt je scherp. En of, het nou, uh, of ik nou eerste of derde of tweede zou zijn... Zo'n veld, uh, zoveel zo concurrentie, dat die dames naar Nederland komen, bewijst me wel weer dat ze hier willen racen. Maar ook ja, dat je gewoon scherp moet zijn, dat je niet uh, gemakkelijk uh, wedstrijdje zwemt. Um, uiteindelijk, ja, hier gaat het niet om het winnen. Um, ja, de rest zwemt hier gewoon om uh, te kwalificeren en ik zwem hier om goede races te zwemmen. Dan uiteindelijk rolt het wel een tijd uit. Maar het was nu gewoon technisch goed zwemmen. Ranomi Vijojo. een gesprek met Martin Vriesema. Gaan wij weer naar de Amsterdam Arena. Er gebeuren van alles. Inmiddels een beetje rust bij Ajax Herakles Ragnar. Ja, vindt erg. Ja, nee, nee, ja. nee, nee, nee prima, prima. <laughs> Het was erg veel van het goede hoor, niet? Het, was, uh, ja, het is 2-0 voor Ajax. Ryan Babel, na een uur, gaat zich uh, klaarmaken. Babel kan gaan bewijzen dat hij wel degelijk meer waarde heeft voor Ajax. Veel geblesseerd geweest. Drie doelpunten tot nu toe. Misschien blijft hij wel langer. Maar het seizoen van Babel dat is het nog niet. Wie gaat er zo meteen uh, plaatsmaken voor hem? Als uh, de bal bij Heracles naar voren wordt gespeeld in de as van het veld. Overname van Ajax. Al snel. Mooi Sander. Eriksen op de middenstip is het nu Sigurdsson. boerichter aan de linkerkant op snelheid krijgt de bal niet. Wel blind ter hoogte van de middenlijn. Ajax even iets achteruit. En dan is Eriksen de meest diepe man bij Ajax... Maar Herakles legt de bal via het hoofd van Dorda terug richting doelman Remco Pasveer. Everton daar zojuist bij de Almeloers in de ploeg gekomen. Aan de rechterkant in de aanval nu even, maar hij staat links. En Gaudier heeft plaatsen moeten maken. Balbezit voor Rienstra, voor Herakles. Meter of drie over de middenlijn. Wat rechts dan Koenders speelt Everton aan, halverwege de Ajax-helft. Dus aan de linkerkant van het veld. Schöne def defensief in actie voor Ajax. en Dus gaat Herakles even terug is Kwantza. Maar de bal is wel in de middencirkel zo'n beetje. Kwantza wat aan de rechterkant. Een meter of twintig over de middenlijn. Bedoeling van zijn bal is Duarte. Maar het eindstation heet Sillersen de keeper van van Ajax. Eerlijkheid gebied te zeggen dat hij eigenlijk de afgelopen minuten niet op de proef is gesteld. En Herakles... Drinkt dus niet aan. De uh, aansluitingskool hangt voorlopig in ieder geval niet uh, in de lucht. Mooi, de lucht in. Wint het? Uh, Komt u wel Everton dan? De afgevallen bal is wel voor Herakles. Maar dan Najax met Van Rijn. Met de middellijn aan de rechterkant van het veld. Zoeken naar de onzichtbare boerrichter. Krijgt de bal op het hoofd. Heeft geen idee meer waar de bal is. En Herakles schiet hem dan maar naar voren. Doet dat via de Wierik richting Kwanza. Dan nog Feyenoord fietsen. En een fikse overtreding op uh, Kwanza. Die Geel gaat opleveren voor de Jong. De aanvoerder van Ajax met een gestrekt been raakt bij de benen van Kwanza. Als de bal al weg is, nou zo kennen we de Jong toch ook niet. Schöne kreeg al Geel. De Jong krijgt hem nu. Babel nog binnen de lijnen. En Sigurdsson gaat plaatsmaken. Dan is het plaatje weer compleet. En de score inderdaad niet veranderd. 2-0 bij Ajax. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. CV Utrecht, ADO Den Haag, met 1-0, rust 0-0. Matchwinner Toornstra en SV Utrecht blijft dus keurig winnen. Spel is misschien wel niet meer zo sprankelend als kort na de winter. Ziet trainer Jan Wouders ook wel, maar blijft wel positief. Wat ik wel een groot compliment vind is dat we in, in een iets mindere fase... Uh, de wedstrijden steeds weten te winnen en, uh, en drie punten halen. Dat vind ik uh, voor het team een groot compliment. En dat betekent dat we in de organisatie uh, prima staan... Uh, en dat we dit soort wedstrijden dus steeds uit willen te slepen. En die winst werd er dus uitgesleept dankzij een doelpunt van oud-ADO-speler Jens Toornstra. En als je scoort tegen jouw oude club, dat hebben mensen nooit eens afgesproken geloof ik, dan juich je niet. Kosten Toornstra overigens weinig moeite. Ik ben sowieso nooit echt heel erg uitbundig met, met vieren, dus uh, ja, ik, uh, ik hield het wel ingetogen, ja. Nado, ADO, dat verlies dus voor de derde keer op rij en vooral de nederlaag van vorige week tegen RKC was teleurstellend. Trainer Maurice Stijn, die zag wel verbetering. Ik vind dat ik wel een, een ploeg heb gezien die er, die er alles aan heeft gedaan om hier uh, vandaag te winnen. In, in de basisopstelling zijn we met drie verdedigers gaan spelen tegen de twee spitsen van Utrecht. We hebben zeker in de eerste helft denk ik bij Vlaag heel goed gespeeld. We hebben de beste kansen gehad. Alleen ja, dit is een wedstrijd waarin je zelf moet scoren. En, uh, en, en Utrecht scoort en, en uh, beslist daarmee de wedstrijd. Dus dat, uh, dat kon je eigenlijk een beetje van tevoren inschatten. Degene wie zou, uh, zou scoren zou winnen. En dat was jammer genoeg Utrecht. FC Groningen tegen Herenveen eindigt in 3-1 bij de rust onder 2-0... door een eigen doelpunt van Raitala en Bakuna uit een penalty. Na de rust 2-1 Maricek en vlak voor 3-1 De Leeuw. En Groningen is dus bezig aan een matig seizoen... maar vandaag speelde de formatie van Robert Maaskant een sterke wedstrijd. Dat roept de vraag op waarom dat niet het hele seizoen kan. Maaskant heeft daar wel een verklaring voor. Laat ik het zo zeggen, we spelen minder slecht dan, dan uh, het algemene beeld naar buiten is... We proberen altijd met heel veel strijd te spelen. En de ene keer is het wat beter dan de andere keer. Ja, simpelweg, het gaat om doelpunten maken en, en Ons scoringspercentage ligt gewoon veel en veel te laag... om echt aanspraak te maken op een, op een hogere positie. Uh, maar vandaag schoppen we er dan in één keer wel drie in. en uh, het, geeft, het geeft wel hoop voor de toekomst, moet ik zeggen. En dan nog even naar het showbizblokje. Leandra Bakuna liet na zijn benutte zijn een scheenbeschermer zien en hij had daar een speciale bedoeling mee. Het was even een seintje aan mijn vriendin. En, uh, om toch laten zien uh, ja, dat het goed zit tussen ons. Boulevard en Sjone kunnen rustig gaan slapen. Ja. Heerenveen Veen was trouwens bezig aan een goede serie. Met uh, zegers op onder meer PSV en Feyenoord. Maar liep vandaag dus tegen een Nederlander aan. Trainer Marco van Basten maakt zich geen zorgen.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 NEC AZ 1-1, met de rust al bereikt die stand, maar r 0-1, Combo 1-1, en AZ zit dus in een fase dat elk puntje is meegenomen. Het was overigens een rode kaart Van, van Velde daar. Maar dit, elk punt is dus meegenomen voor AZ-trainer gert van Beek, baalt er toch ook wel een beetje van dat er vandaag geen drie zijn geworden, hè? Op dit moment tellen overwinningen dubbel. Dat is in deze fase, en dan kun je echt afstand nemen. Dan had je ook afstand genomen van Zwolle, van RKC. Daar was je aan voorbij gegaan. En nu heb je net als die ploegen ook maar één punt overgehouden aan dit treffen. En aan de andere kant moet ik wel zeggen dat we ook wel weer deze wedstrijd op karakter... en ook een punt verdiend hebben, hebben overgehouden. En dat goede voetbal is op dit moment secundair belangrijk. Ik zei het u al, het is ro een rode kaart voor Nick van der Velde. Het was alweer de achtste keer dit seizoen dat er een speler met rood van het veld werd gestuurd bij NEC. Op een cruciaal moment in de wedstrijd vond ook trainer Alex Pastoor. Dat hij eraf moest was wel een grote teleurstelling. Want uh, dat was een fase waarin uh, we er eigenlijk hartstikke goed op stonden. En, uh, en ze toch een klein beetje in de tang hadden. En, uh, nou, niet dat je op een goal zat te wachten, maar uh, ja, hij hing uh, steeds meer in de lucht. Zo, zo eerlijk moet het ook zijn. Kijken we nog even naar de wedstrijden van eerder dit weekend. Willem II PSV. Willem II hield lang stand... maar verloor uiteindelijk wel thuis met 1-3 van PSV. En ook Vitesse blijft volop meedraaien. 3-0 op Nac Breda. met twee goals weer van Wilfried Boni. FC Twente won eindelijk thuis dit kalenderjaar. 2-0 tegen Roda JC en Pexvolle tegen RKC. Eindigde in 1-1. Vrijdag won Feyenoord al met 1-0 van VVV. Dankzij Graziano Pelle. En de 28e, de 29e speelronde zit er dus bijna op. Op die ene wedstrijd na die nog loopt in Amsterdam. Die tussen Ajax en Herakles. 60 punten voor Ajax, PSV en Vitesse. Met dienverstanden dat Ajax dus speelt met 10 tegen 11 op dit moment met 2-0 voor staat tegen Heracles. PSV dus 60 op basis van doel zal tweede, Vitesse op basis van doel met 60 punten derde en Feyenoord dus ook winnend op 59 vierde. Dat blijft allemaal uitermate spannend. Dan Twente en Utrecht 5 en 6 met ieder 51 punten. Onderaan RKC, AZ en Peck Zwolle haalden alle drie een punt en staan in die volgorde op basis van doel 13, 14 en 15. Dus RKC, AZ en Peck 16e staat Roda JC 26 punten. Het gat is 4 inmiddels dus naar de 15. Plek. VVV blijft op 22 staan en Willem II sluit de rij met 17 punten uit 29 wedstrijden. Maar ja, in theorie zijn er nog 15 punten te halen dit seizoen. We gaan het eens hebben over wat serieuze zaken. Ajax staat met 2-0 voor in de Amsterdam Arena. Ragnar. Ja, het duurt nog wel 22 minuten, dus het kan nog altijd voor Heracles dat na die 2-0 een tijdje een knock-out lag. En uh, inmiddels heeft het elftal van Bos zich toch wel uh, ja, opgericht. Het voetbalt weer mee, is weer scherp in de duels. Met name Duarte probeert uh, goede dingen te doen. Hetzelfde geldt voor Vajnovic. En de duels worden zo af en toe weer gewonnen, zo ook nu door Koenders van Babel. Maar we zitten nog wel in de as van het veld. Diep op de Herakles helft. Met het balbezit voor Rienstra. Beet naar Koenders. Ook in die tweede helft heeft Herakles eigenlijk helemaal nauwelijks iets weggegeven. Nauwelijks serieuze kansen van Ajax tegengekregen. En bovendien gaat Dorda nu de diepte in. Dat wordt doorzien door al de wereld. Halverwege de Ajax helft aan de rechterkant van het veld richting Babel. Ja, gaat dan de lucht in met een idee van nou ja. Het zal wel vandaag. Want echt overtuigend springt hij dan ook niet. Kijkt hij ook nog naar bossen. Alsof hij wil zeggen. En een overtreding. Niemand zag hem. Alleen Babel zelf. En dus gaat de wedstrijd gewoon verder met het balbezit voor de ploeg uit Almelo. Overigens de sfeer in de arena leidt er niet onder. Want uh, ja, de landstitel komt op deze manier steeds een stapje dichterbij bal in de richting gespeeld van Everton. Een meter of tien buiten het Heracles, buiten het Ajax strafschroepgebied. Aan de linkerkant van het veld. Maar de kopbal van een Ajax-verdediger komt terecht bij Sillissen. De keeper die de bal heeft meegegeven. Aan de linkerkant van het veld. Aan Moisande ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant Blind krijgt de bal van de Jong. Dan terug. Balverlies van Ajax. Slordig spel. Zoals Ajax eigenlijk de hele wedstrijd slordig is geweest. Castillon heeft geen last van de botsing met Vermeer. Hij heeft de bal op de punt van strafschop Gebied bij Ajax aan de rechterkant van het veld. Dan gaat Paljic onderuit, maar is er geen sprake van een overtreding in de ogen van de scheidsrechter. En dus Eriksen voor Ajax op avontuur. Babel komt helpen. Koenders ertussenin. En dan op een moment het uitgeschoven been van Rienstra. Voordat Ajax echt een kans krijgt. Op het gebied van Herakles was heel dichtbij. En Ajax, moet dit dat eigenlijk. Als het wat wil laten zien aan het thuispubliek. Gewoon beter uitspelen. Meer power, meer overtuiging. Maar om de een of andere reden lukt het ploeg in Nederland. Maar niet om nou gewoon eens een keer een helft de wil op te leggen aan de tegenstander. Zelfs niet als Ajax de trotse koploper. De nummer 11 van de eredivisie op bezoek krijgt. Herakles. Hoeveel punten verschil, zei u? Nou, 34 voor Herakles, 60 voor Ajax. Reken zelf maar uit. Het is Ajax dat mag gaan gooien. Metertje of 10 bij de cornervlag vandaan. Met Blind, die dus diep op de helft staat van Heracles. Eriksen maakt zich ook maar weer als de kaas van het brood eten. Paul Jiet. Feynovic wil richting de middenlijn, de middencirkel. Heel veel ruimte om op te komen voor Dorda. Everton, 20 meter over de middenlijn. Dit ziet er allemaal heel goed uit bij Heracles. Dat het positiespel goed verzorgd heeft. De vrije man steeds weer te vinden. Feynovic op een meter of 25 van de goal. Lopje richting Castellion. En die is daar blijkbaar niet op bedacht, want de bal gaat over de lange Heracles-picks uh, Ajax, Ajax heen. En dan gaat de bal over de achterlijn. 72e minuut van de wedstrijd. Ajax-Heracles 2-0. Ik zeg u nog even dat Jesse houta die dus niet mee was met het Davis Cup-team, de, uh, de Challengers uh, heet, van saint brieuc heeft gewonnen. 7-6, 4-6, 7-6 won hij van de Fransman met de mooie Franse naam Kenny de Schepper. Dat is een mooi bericht om mee af te sluiten deze sportmiddag. Volgende week is Langs de lijn natuurlijk ook weer op de zondag en dan integraal de, de topper tussen PSV en Ajax. We gaan dan natuurlijk langer door na zessen. En zo dadelijk op deze zender het uitgebreide nos journaal gevolgd door de collega's van de VPRO met Studio Itzheda. En dan natuurlijk ook de afloop van Ajax tegen Herakles. Langs de lijn is weer terug vanavond om 10 uur. Presentatie is dan in handen van Jeroen Stompost. Dank voor het luisteren. Prettige avond.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 Gelukkig kunnen ondernemers als het om mobiliteit gaat nu wel heel makkelijk scoren. Met Ximo. Kies net als FC Twente voor Ximo. De totaaloplossing voor tanken, parkeren, OV, de taxi en veel meer. Ximo, van het volgend seizoen de nieuwe trotse hoofdsponsor van FC Twente. Ontdek het op xximo.nl Wie was de tovenaar van Terapel? Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm. Bij DNV Business Assurance kijken we naar wat goed gaat...